Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Zo Zometeen in vrijdagmiddag live. Piet Moerland, baas van de Rabobank, over ethisch bankieren en hypotheekrente. En Judith Sargentini van GroenLinks over Amerika, dat ze ongeveer al het Europese internetverkeer bespioneert. Nu eerst het NMS journaal Mayan Koekkoek. De Verenigde Naties hebben een oproep gedaan voor 3,8 miljard euro... voor hulp aan de vluchtelingen van de burgeroorlog in Syrië. Dat is het grootste bedrag waar de VN ooit om heeft gevraagd. Eerder dacht de VN nog dat 2,2 miljard euro voldoende zou zijn. De VN verwacht dat aan het eind van dit jaar zo'n 10 miljoen mensen... de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig hebben. Volgens de VN leven er eind dit jaar 3,5 miljoen Syriërs buiten de landsgrenzen. Het verzamelen van allerlei internetgegevens door Amerikaanse veiligheidsdiensten... is een gigantische inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Amerika probeerde de eigen burgers nog gerust te stellen... maar dat maakt het alleen maar erger, zeggen Jacob Koonstam... van de Nederlandse toezichthouder op de privacy. De eerste reactie die ik gehoord en gezien heb... is dat de Amerikanen hebben gereageerd. maakt u zich geen zorgen, want het gaat alleen maar om niet-Amerikanen. Ja. Maak ik me daar maak we nou net weer zorgen over. Het College Bescherming Persoonsgegevens wil dat Europa de Amerikanen om opheldering vraagt. De betogers op het Taksimplein in Istanbul trekken zich niets aan... van de oproep van premier Erdogan om naar huis te gaan... Ze blijven op de plek waar anderhalve week geleden de protesten begonnen. Volgens Erdogan zijn de protesten uitgedraaid op vandalisme en rechteloosheid. Vandaag is het precies een week geleden dat de politie hard ingreep... bij een protest voor het behoud van het Gezi Park. De aanvankelijk kleine betoging groeide vorig weekend uit... tot een landelijk protest tegen de autoritaire regierstijl van Erdogan. Twee jongens uit Enkhuizen zijn gisteravond zwaar gewond geraakt... bij een ongeluk op het water... De jongens van 12 en 13 zaten in een bootje op een kanaal in Enkhuizen en werden overvaren door een speedboot. Daarin zaten twee mannen van 20 en 22, zegt de politie. De bestuurder is inmiddels gehoord. Die heeft ook een blaastest afgelegd was in ieder geval geen sprake van alcohol. En of ze ze niet gezien hebben en wat hoog de snelheid is geweest... dat is op dit moment nog niet bekend. De bestuurder van de motorboot die was wel ontdaan door het gebeuren. Met name ook omdat die jongens zwaar gewond zijn geraakt... en door de aanvaring in het water terecht zijn gekomen. De jongens werden door omstanders uit het water gehaald... en zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De Britse koningin Elisabeth is vandaag op een bijzondere manier in het nieuws gekomen. Ze was te gast bij de BBC om het nieuwe gebouw van de omroep te openen. Tijdens het tv-journaal was ze ineens live te zien achter een glazen wand in het decor. De presentatoren draaiden zich om naar haar... en daarna werd er hard geklapt door de medewerkers van de BBC. Het is een we met onze every day maar vandaag een moment met een heel special royal guest. En dan nog het weer. Veel zon, wat stapelwolken en droog. Het is 22 tot 26 graden. Op de Wadden is het een stuk frisser... door een straffe noordenwind. Morgen aan de kust Wolkenvelden en 14 graden op de Wadden. In het binnenland vrij veel zon en maximaal 23 graden. En is het dan al druk op de wegen? Van de AMB Edwin de Hart. Ja, het is nog steeds druk op de wegen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Blarikum en Eembrugge, 3 kilometer op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht. Korte viel op de A10, Ring Amsterdam-West richting Den Haag voor Westpoort. 2 kilometer, de A27 Breda richting Gorkom. Ook 2 kilometer tussen Hank en Werkendam. En 3 kilometer op de A28, Utrecht richting Amersfoort... tussen Soesterberg en Afrit Maan. 3 kilometer, dat was de drukte. Dan de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Daar is vanochtend een ongeluk gebeurd tussen drie vrachtwagens. De weg is nog steeds dicht tussen Knopentert Vonderen en Linnen. Verkeer richting Venlo kan omrijden bij Knopentert Vonderen door Eindhoven.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 Kom naar Letterworld. of bestel op electroworld.nl. Multiple sclerose treft vooral jonge mensen in de bloei van hun leven. Ik denk aan Reiner van Raalte, 38 jaar, muzikant, heeft sinds 7 jaar MS. Hij vraagt zich dingen af, is onzeker. Onzeker over het feit of hij door zijn ziekte straks nog wel muziek kan maken. Onderzoek geeft hem en vele anderen hoop op een betere toekomst.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag, welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct, Piet Moerland, baas van de Rabobank over ethisch bankieren en over de hypotheekrenten. Judith Sargentini van GroenLinks over Amerika dat ons in Europa bespioneert. We gaan het eh, met cabaretier Ellen Dikker hebben over onder meer een boek van Maarten van Roosendaal en de film Before Midnight. Rubrieken natuurlijk van Frits Barend, Justus Van Vernoel en Bert Brussen. Heel veel satire en prachtige swingende live muziek. Michia Lake. Sia Alex ze hebben het tempo aangepast aan het weer. Wil je ze niet alleen horen, maar ook zien. Kom dan langs of ga naar onze website. vrijdagmiddaglive.afro.nl En je kunt ook op alles reageren. Dat kan via Twitter. Hashtag AfroVML. Wordt natuurlijk ook getennist in Frankrijk. Roland Carros, de halve finale. De Spanjaard Ravel Nadal tegen de Serviër Novak Djokovic. Die het moeilijk had, is dat nog steeds zo. Jan Roels. Ja, dat kun je wel stellen. Hij heeft de eerste set verloren met de 6-4 van Rafael Nadal. Werd dus gebroken op 3-3 in de eerste set. En als je een set verliest in een Grand Slam toernooi op Roland Garros tegen Rafael Nadal... dan weet je eigenlijk al dat het een heel, heel moeilijk verhaal wordt. Want drie sets winnen nu van Rafael Nadal voor Djokovic wordt een hele moeilijke opgave. Maar goed, het is de nummer 1 van de wereld. We gaan beginnen aan de tweede set. Maar Nadal heeft dus de eerste klap uitgedeeld en heeft de eerste set gepakt met 6-4. Jarls, hij houdt u en ons op de hoogte van de ontwikkelingen op Ronald Karros. Amerikaanse inlichtingendiensten verzamelen op nog grotere schaal persoonlijke gegevens van klanten van internetbedrijven dan al bekend was. Zo blijkt uit uitgelekte documenten van een van deze diensten. Met het programma PRISM zou de Amerikaanse overheid toegang hebben tot chatgesprekken, e-mails, foto's, video's. Nou ja, wat, wat eigenlijk niet, zo ongeveer alles. En daar ga ik het over hebben met Judith Sargentini, lid van het Europees parlement voor GroenLinks. Welkom. Dank je. Naast jou zit. Ellen Dikker, Ellen, als jij op het internet bezig bent, realiseer je dan dat er voortdurend meegekeken wordt of kan worden door van alles en iedereen? Nou, ik weet het wel, maar ik hou er geen rekening mee omdat je anders totaal blokkeert natuurlijk en doe je niks meer. Dus je maakt gewoon uh, rustig gebruik van en Facebook en je koopt en noem maar op. Nou, kopen vind ik bijvoorbeeld lastig. Als ik mijn, uh, mijn creditcardnummer moet, dan heb ik altijd meteen... Uh, uh, Dat doe soms, je niet? Nou, soms moet het. En dan ja. voor een, een hotelletje in het buitenland of zo. En dan doe ik het maar, maar het voelt niet lekker. Judith Sargentini, uh, volgens Engelse en Amerikaanse media heeft uh, Amerika dus direct toegang tot... Nou ja, eigenlijk alle gegevens van bijvoorbeeld Microsoft, Google, Facebook, Skype, Apple. Geschrokken? Nee, helaas niet geschrokken. Helaas niet, want... Nou, Ik ben me er al een tijd van bewust dat er in de VS een aantal wetten zijn... zoals de Patriot Act die na uh, 9-11 uh, in, in de plaats is gekomen... en FISA, dat is de Foreign Intelligence Surveillance Act... allemaal wetten die Amerika de ruimte geeft... om zonder tussenkomst van rechters... Um, van alles van Jan en Alleman uh, te verzamelen. En bij die FISA is het helemaal typisch... want dat is dus speciaal voor niet-Amerikanen. Um, dat het kon, wist ik al, maar ik me ook zorgen over... vind ik ook dat Europa mm -hmm. iets tegenover moet zetten om het te verbieden aan onze kant... dat het zo graal, grootschalig gebeurt als we gisteren in de krant lazen. Um, ja, dat dat is dan toch nieuw? Ook dat ook is u. nieuw ja. um, en daar schrik ik natuurlijk wel van. Ja. Het is, uh, want hoe ver gaat het dan? Wat kunnen ze dan als het klopt... Die, wat, die, wat die kranten schrijven? Nou, Ze kunnen nog veel meer dan, dan dit. Uh, want dat ze Facebook kunnen meelezen en Twitter kunnen meelezen... en jouw Skype-gesprekken kunnen meelezen... Uh, dat gebeurt allemaal op Amerikaans grondgebied want die servers staan daar. Maar bijvoorbeeld het Nederlands elektronisch patiëntendossier... werd in elkaar geklust door een Amerikaans bedrijf. En dat betekent dat het ook onder Amerikaanse wet valt. Dus dan mogen ze ook in onze Nederlandse elektronische patiëntendossiers meekijken. Ja, het gekke is, is dat ze eigenlijk zeggen... ja, in Amerika zelf, dan maak je niet gerust. We doen het alleen uh, bij niet-Amerikanen. Pak van het hart, ja. hè? Nee, daar schieten wij dus niks mee op. Nee. Uh, en wat er, maar, maar wel gek trouwens, want, want als de reden is om bijvoorbeeld bommenleggen te voorkomen. Ja, dat doen Amerikanen ook. Ze hebben, ja, maar ze ze hebben. Uh, hun Patriot Act, waarmee ze ook een heleboel Amerikanen kunnen bespioneren. Hoor. Mm. Maar ik maak me vooral druk over um, dat Europeanen... die dus uh, hier dan uh, wel bespioneerd ja. worden... helemaal geen ruimte hebben om hier tegen te protesteren. En dan kan ik boos worden op de Amerikanen... en zeggen dat hun wet slecht is. Maar wat wij eigenlijk moeten regelen aan onze kant... is dat de gegevensbeschermingswetten in Europa... het bedrijven verbiedt bijvoorbeeld... om onze privégegevens aan de Amerikanen te geven. Ja, het gaat om Amerikaanse bedrijven, dus die, die, die vallen daar dan toch niet onder? Ja, maar. Uh, nu uh, vallen ze alleen maar onder VS-wet... maar als die Amerikaanse bedrijven op Europees grondgebied willen functioneren... en uh, we gebruiken allemaal Google en uh, Facebook zou het heel vervelend vinden... als die 500 miljoen Europese uh, burgers niet meer van hun dienst gebruik maken... dan zullen ze wat moeten veranderen. Ja, daar zegt u al wat, want dat is eigenlijk al niet meer te doen. Hè? We kunnen al niet meer zonder, toch? Nee, we kunnen, ook niet, we kunnen niet zonder. Er is niet een technische oplossing te verzinnen. Dit moet je met wetgeving regelen. We kunnen bijvoorbeeld ook ook wat we nu al uh, we kunnen a uh, la de boycott van Cuba. Europa uh, vindt het niet goed dat de VS uh, Cuba boycott. En dus hebben wij uh, al heel lang geleden afgesproken... dat een Europees bedrijf wat meehelpt met die uh, boycott van Cuba... strafbaar is in Europa. Als we nou uh, een wet maken die zegt uh, wat de VS doet aan... Opsporing, zonder dat een rechter daarnaar kijkt van allemaal onschuldige burgers... vinden wij uh, uh, crimineel, vinden wij te ver gaan. En een, een bedrijf wat in Europa wil functioneren, die daaraan meedoet... is strafbaar en gaan wij vervolgen voor Europese wet. Een verbod op medewerking. Gaat, gaat GroenLinks daar uh, een, een voorstel toe doen? Of zo? Ja, we hebben al uh, één voorstel liggen... en dat is uh, het, uh, het verbieden van het overleveren van gegevens aan Europa... zonder uh, tussenkomst van een rechter... Dat wordt nu in het Europees Parlement bediscussieerd. Uh, in de nieuwe wet over gegevensbescherming. En dat andere voorstel heb ik, heb ik vorige week ingediend. Uh, in een voorstel om burgers en bedrijven en, en Europese overheden te beschermen. Als ze aan cloud computing doen. En dat doen we ook allemaal. Want als jij je bonnetjes bij de verzekeringsmaatschappij indient. Dan doe je dat uh, tegenwoordig al digitaal. Dus dat zit in de cloud. Dat gaat allemaal in, in dat grote opslagwerk wat ze dan doen cloud noemen. Ja, of als je een rekening overmaakt met ING eh, of Rabobank bankieren, dat is allemaal cloud computing. En wie verzekert mij dat dat niet met Amerikaanse software is, of met computers eh, die, die door Amerikaanse bedrijven zoals bijvoorbeeld Amazon eh, bezeten worden. Ja, nou is het probleem dat volgens die Amerikaanse wet de overheid die Amerikaanse bedrijven kan verplichten mee te werken en die bedrijven mogen er niks over zeggen. Ja. Dus hoe komt u erachter wie het doet? Ik kom daar niet achter. Dus wat je moet doen is het zo inrichten dat... Uh, dat, het, uh, dat, je een, dat je een gesprek dat kunt beginnen met de Amerikanen, dat het niet kan. En mocht je erachter komen, omdat een Europees burger... opeens op een lijst staat voor bijvoorbeeld uh, verboden te vliegen of zo... dat je kunt achterhalen wat er gebeurt. De, mag ik er nog één ding bij zeggen? Een, een, een Amerikaan die het gevoel heeft dat een bedrijf of de overheid... verkeerd met zijn privégegevens omgaat, kan in Amerika naar de rechter stappen. Maar wij kunnen dat niet. Want de privacywetgeving in Amerika beschermt alleen... Amerikaanse burgers. En daarom en is die Europese niet. wet die u voorstelt zo belangrijk. Ellen Dikke blijft gewoon wel meedoen aan het elektronisch patiëntendossier... Nee, nee, maar nou, nee, niet ik meer, wel, nou, dat je ik, dit gewoon. Voor mijn show google ik wel eens hele vreemde woorden. Voor jihad, akkaai. Omdat ik dan iets schrijf. Oh jee, nou dan sta en, je dan wel gezien in Jeetje, wat zou er nu meteen iemand inspringen? En Ga meen. er maar vanuit dat je daar <laughs> ergens. Uh... Goed, we gaan kijken wat het resultaat van de voorstelling van GroenLinks wordt. Tot zover dank, Judith Sargentini. zo direct Ellen Dikker, dus over het boek van Maarten Roosendaal en een film. Maar nu eerst muziek, Mishaya Leek. tired, you bet. All of this I soon forget. not a man, he's not big on nooks, he's no hero out of books, but I love him. Two or three girls, here's he likes as well as me, but I Don't care when he takes me in his arms there. Two or three girls says he, he likes his well My man, Michiel Lake. De gastrezens is deze week Cavallier Ellen Dikker. Yeah. Welkom nogmaals naast jou nog steeds Judith Sargentini van GroenLinks. Wanneer voor het laatst van cultuurgenoten Judith Sargentini? Wanneer voor het laatst film, van theater? Ik lees nu het laatste boek van nadine Gordoner, Zuid-Afrikaanse uh, ja. vrouw. Prachtig. Ja. Ja. met al uh, een hele eind weg in het boek. Ik ben halverwege en het speelt, het speelt nu in het Zuid-Afrika van nu. En dat, zij schrijft eigenlijk al, al, al, al sinds de jaren 50 over het Zuid-Afrika ja. van nu. En dat is zo'n beetje anders geworden. Ik ben groot fan. Prachtig boek. Goed. We gaan het ook over een boek hebben met Ellen Dikker uh, uh, en over een film. Zullen we met het boek beginnen? Ja. Het ligt voor je. Een boek van Maarten van Roosendaal. Wat voor boek is het? Um, nou, ik vind het wel grappig, want ik had verwacht dat het een heel lijvig boek zou zijn. Zoals ook dat boek van Freek de Jonge en zo. Ik dacht, dat is natuurlijk zo'n enorme pil. Dat was een gigantisch eerbetoon aan Freek. Ja, ik dacht, en toen kwam dit hele kleine boekje uh, door de brievenbus. Maar het leuke vind ik dat het klein is, maar ook oh, zo veel bevat. Want het, je kan er niet zomaar even doorheen lezen. Uh, zijn liedteksten staan erin. 18, heeft hij er zelf, uh, heeft hij zelf uitgekozen. Het is hij, Nederlandse Brel, de, de Nederlandse Jacques Brel. De Nederlandse Jacques Brel. Hij zit echt zo in die uit het hart zingen, die ja. mensen. Weet je, maar, uh, en uh, hij heeft dus 18 door hem geliefde kunstenaars, dichters, schrijvers... uitgenodigd om uh, naar zo'n, aan de hand van een van zijn liedteksten... Iets te schrijven of te tekenen. Dus zijn teksten staan erin en daar wordt dan weer op gereageerd ja. door die 18 mensen. Ja, precies. Nou, en ik moet eerlijk zeggen dat ik toch het liefst zijn teksten las. Dus ik was altijd blij als ik die ander weer uit had en weer eentje oh, van Ja, heb. ja omdat ik ik, ik... ik koop het boekje Maarten van Roosendaan. daar ben ik dan vooral nieuwsgierig naar. Ja. En natuurlijk denk je ook wel van, goh, wie heeft die gevraagd? En waarom heeft die, die persoon dat uh, uh, nummer gegeven? Maar daar kom je toch natuurlijk niet helemaal achter, want dat weet ik niet. Nee, maar noem eens wat namen. Wie heeft die gevraagd? Uh, Manon Uphof, uh, Rick de Leeuw, Ingmar Heidse, uh, Sanneke van Hassel. Ja, ik ken ook helemaal niet. Jan Rothuis, is een tekenaar. Peter van Straten, ik ken hem natuurlijk wel. Uh, en, ja. Ben je een fan van Maarten van Roosendaal? Um, nou, het grappige is, hij zit ongeveer aan het andere eind van het spectrum van wat ik doe. Hij is echt zo'n hele doorleefde zanger. En ik ben toch, wat ik, hoeveel ik ook drink, ik blijf iets heel lichts houden. Dat zal ik nooit krijgen. In je toen. eigen programma's? Nee, maar ook gewoon zoals je bent. Hè? En, en dat is ook wat je natuurlijk, waar ja. je mee aan het werk gaat. Maar ik vind het wel geweldig. Ook Ramse Shafi, dat soort uit het hart vind ik prachtig. Juist misschien omdat ik er zelf zo weinig van heb. Ja, overigens, hij schrijft, begrijp ik in het voorwoord... Uh, geeft hij ook een verklaring waarom dit boek heel snel is uitgekomen. Ja, ja hij dat is ongeneeslijk ziek. Hij uh, heeft longkanker. En hij wilde per se dit project nog heel graag afmaken. Mm -hmm. Hij ook heel hard aan het werk gegaan. En al die 18 mensen hebben heel snel ook iets moeten maken. En uh, nou, het is natuurlijk schitterend dat dat, dat allemaal gelukt is. Ja. In de... en jij zegt, koop het vooral ook eigenlijk vanwege zijn eigen teksten. Ja, nou, sommige bijdragen vind ik, vind ik wel echt iets... Noem maar eens één. Een. Uh, nou, die van Manon of bijvoorbeeld. Dat, dat, dat is een, uh, een lied wat gaat over, over, volgens mij, zijn overleden vader... en hoe dat toch nog in je hoofd, hoe die er nog is. Mm -hmm. En uh, vervolgens heeft zij het dan ook over een uh, overleden familielid. Een moeder en vader, geloof ik. En dan, uh, dan, weet je, dan snap je ineens hoe universeel dat is. Dat iedereen dat kent. Dat voegt echt iets toe, vind je? Ja dan, ja, dan wordt het breder getrokken. Maar het was ook een keer uh, over een liedje over Adam. En die is weer dus verliefd. En uh, gaat ook over die geliefde. En ik stel me daar iets bij voor. En degene die iets geschreven heeft, die heeft het dan over Annabel Die met Adam in het gras ligt. En het was voor mij helemaal geen Annabel, Dus dat vind ik dan heel jammer. Dat is een invulling die jij niet had hoeven uh, Nee, voor uh, mij was het veel meer een Meertje of een weet ik wel. Dus dan, dan wordt okay. het ineens iets heel anders. Zo so de film, Before Midnight. Ja. Dat is onderdeel van een trilogie, hè? Ja, dit is het derde deel. En uh, 18 jaar geleden kwam de eerste, Before Sunrise. Toen Before Sunset negen jaar later. En nu negen jaar later, dus Before Midnight. Het is een soort de uf, die die ik... knik, ja. Ja, ik, de laatste heb ik nog niet gezien, maar die eerste twee wel. En die kwamen eerst als, als, als, als twintiger heel erg binnen. En, en, en negen jaar later weer. Had jij ze ook gezien, Ellen, die eerste twee? Ja. En vond, vond ze ook prachtig? Nou, die eerste met name. En die tweede vond ik minder. En, uh, en deze? Ja. Het is een praatfilm en dat vind ik heel leuk. Ik ben dol op praten. Want we zien datzelfde stel weer. In wat voor fase nu? Veertigers nu. Uh, inmiddels zijn ze echt samen, hebben ze kinderen. En uh, zitten ze in een sleur van het huwelijk en hebben ze allerlei hele herkenbare gesprekken. Maar de romantiek is verdwenen? Een beetje. Ja? ja, niet helemaal. Maar, maar uh, wat ik er beetje... Ik, doe, ik ga er helemaal in mee en, het, en, ik, en ik hoor het allemaal en ik herken heel veel. Maar het, soms vind ik het net iets te cliché. Dan, weet je wat je altijd hoort van uh, het uh, probleem met man en vrouw? dit Altijd weer dat dopje van de tandpasta en die rondslingerende so, sokken. En hier komen die sokken dan ook weer in. en denk van ja, zin Dat herken jij ja. niet? Nou, ik vind het dan een beetje cliché. En die okay. vrouw die zeurt. En die, uh, dat vind ik dan ook jammer. Waarom moet het nou weer zo'n zeurende vrouw zijn? Dus een beetje tegen. Nou, dat wil ik. Ja. Ja. Het zou net, wat mij betreft, een stapje verder mogen gaan. Ja, wat origineler in ieder geval. Ja. Als je van de twee moet zeggen: ga naar de film of lees het boek, wat zou je zeggen? Nou Lees het boek, want dat is tijdloos. Ja, Judith, waar, waar zou jij voor kiezen? Het boek of de film? Het boek, en het heet uh, Om te Janken Zo Mooi. En dat is een liedje wat ik erg goed ken. Ja. Ik heb een paar jaar geleden vrienden getrouwd... die dat liedje als, als thema namen. Een prachtig lied. Het is een prachtig ja. lied. Er staat trouwens nog een mooi lied in. En dat heet Judith. Wat eigenlijk niet zo'n heel leuk liedje is. Over een mevrouw die alleen gaat kamperen. En de man in de tent ernaast, die in zo'n sleurhuwelijk zit... zit de hele tijd jaloers te kijken en probeert bij er in de buurt te komen. Dat is ook een heel mooi nieuws. Dus, dus ja. ook voor Judith uh, uh, het boek. Uh, Ellen, jij staat trouwens zelf, of gaat weer... met je eigen programma Horst en Stoot optreden. Ja, het is nu een beetje zomerreces. Dus ik, uh, tot augustus gebeurt er niet veel. Maar vanaf september uh, weer volop in de theaters. Dankjewel dat je hier gastrecensent wilde zijn. En Judith Sargentini, ook dank dat je hier was. Zo ik gaan we praten met Moerland van de, Piet Moerland van de Rabobank... over hypotheekrente en over ethisch bankieren. Maar eerst iets heel anders. De rubriek over Al aan de Rijn. Elke week maken wij plaats voor een persoonlijk verhaal. Een bijzonder verhaal van een heel gewoon iemand. Een verhaal van iemand die iets wil delen. Vorige week hadden we de Friese Sjoertje Spoelstra de gast... die over haar belevenissen rondom het bezoek van het koninklijk koppel... aan de provincie vertelde. Vandaag bij ons aan tafel Simone Opdak, receptioniste te Alphen aan de Rijn. Welkom Simone. Bij welk nieuwsfeit van de afgelopen week heb jij een persoonlijk verhaal? Nou, uh, dat was allemaal gedoe en zo van de week uh, bij de Alphense Boys. De Alphense amateurvoetbalclub. Ja, nou er zijn wel meer uh, amateur amateurvoetbalclubs. Ja, maar bij de Alvense Boys was er gedoe. Ja, maar jij zei zo net van de Alverse amateurvoetbalclub. Alsof er maar één bestaat, maar er zijn er meer. Dus daar wou ik eventjes voor gaan liggen. He? Ja, Simone, wat dacht jij toen je hoorde van de vechtpartij... die is uitgebroken na de wedstrijd afgelopen zondag... tegen de Rijswijkse ja. amateurvoetbalclub Ja, Je hebt bijvoorbeeld ook nog ARC, Alvese Racing Club, betekent dat. Wat dan met voetbal te maken heeft, racen... dat vraagt dan maar aan Kees Jansma met zo'n roze trui. Simone, ik wil graag naar jouw persoonlijke beleving van het voorval toe. Jij hebt ons deze week gemaild, want jij wil iets met ons delen. Ik wou eigenlijk uh, een lans breken voor al. Al van de Rijn, die heeft ook uh, mooie dingen. Ja, want uh, is Alf al een beetje hersteld van de schietpartij in, in het winkelcentrum de Ridderhof in 2011? Ja, ja, jij zegt nou het winkelcentrum, maar er zijn er meer: de Aarof. De Herenhof. Ja, de winkelcentra. In, ja, dus dat. En, uh, nou ja, die, die hebben ook winkels bijvoorbeeld. Wat ook meteen een pluspunt is voor Alphen. Er zijn winkels in Alf aan de Rijn, die heb je in het buitenland niet. Wij hebben winkels, die zal je niet gauw ergens anders aantreffen. Zoals? Nou, bepaalde dro droge kruidvat, trekpleister. <lacht> en die zijn heel uniek gesitueerd te midden van bepaalde speciaalzaken in onze hoofdstraat: HEMA, HM, uh, De Blokken. Oh, u kent Alve. Heeft Alphen aan de Rijn buiten zijn unieke shopaanbod nog andere pluspunten, Simone? Alphen aan de Rijn heeft BN'ers, qua dat die daar dan vandaan komen. Nou konden we op de amateurbeelden die gemaakt zijn van het incident na de wedstrijd... zien dat Kees Jansma het veld opgaat. Je noemde hem net al even, Simone. Ja, Kees Jansma. Die komt uit Alphen, toch? Ja, dat is mijn ex. Dat is je ex? Mijn ex, dus. Ja, je, je ziet hem ook goed, want hij heeft een knalroze trui aan. Heb je dat gezien, Simone? Die ja. beelden van de ve vechtpartij na de wedstrijd Alves Boys. Ja, dat was uh, dat is mijn trui. Dat uh, was mijn trui. Wat een toeval, <laughs> Simone. Ja, ging Kees het uitmaken, zei ik. Uh, ik wil wel mijn roze trui terug, Kees. Zegt Kees, uh, oh, ik weet niet waar die is, die trui. Die knalroze trui van je, die ik toch al niet mooi vond, zei hij ook nog. Zit ik van de week tv te kijken, zie ik die trui in een in beeld met Kees erin. Kees Jansma, de sportpresentator en hij nu blijkt de ex van Simone. Ja, jij zegt nou de, maar er zijn er meer, hoor. Maar goed, als ik daarna ga beginnen. Eigenlijk is het hele contact tussen mij en Kees slecht door die roze trui. Als die die nou gewoon terug had gegeven... Ja, maar laten we even focussen op goede dingen die uit Alphen aan de Rijn komen. Simone, want daar, daarvoor zit je uh, ja. hier... Uh, nou, je hebt ook bijvoorbeeld uh, typisch uh, Alphense uitdrukkingen. Die zijn bij ons ontstaan. He, toch een stukje taalverrijking uh, rechtstreeks uit het groene hart. Uh, zoals? Noemen ze een uitdrukking? Echt wel. Ja, doe maar. Ja, echt wel. Oh, dat is een Alphense uitdrukking? En ik heb er nog één. Een. Doe eens. Echt wel niet. So... Ja, die ook. komt ook uit Alphen. Welke? Zo. Oh, prachtig, Simone. Nou, ik moet gaan afsluiten. Ik zag hem bij de Olympische Spelen ook kees vorig jaar in die roze trui. Vorig jaar uh, was hij ook in haren met mijn trui-project X. Gisteren zag ik hem ook in Istanbul op TV. Kees Jansma stond hij tussen demonstranten, zich weer een potje te bemoeien. En steeds in die roze trui? In mijn knalroze trui, ja. Hij doet het gewoon om mij te treiteren. Eergisteravond stond hij bij Barbara Strijzend in de zaal te wachten tot uit de hand liep. Zag ik gisteren op het journaal. Simone, dank voor je komst. Bij Heel Holland Bak liep hij door het beeld te dartelen. Met Martine Bel. Ik zag hem in het Witte Huis met mijn trui aan. Nou, een beetje goede sier nou, maken. weet je dat nou zeker, Simone? Ik wil gewoon mijn trui terug. Dank voor je komst, Simone. Misschien kan ik Frits Barend zo nog even in zijn taas trekken. Waar dat hij het even aan Kees vraagt van mijn trui. APPLAUS. Sanne Wallis de Vries en Marjan Zo direct Piet Moerland, baas van de Rabobank. Over bankieren en over hypotheekrenten. Dit is Radio 1. Half drie, het NWS Journaal. Marjan Koekoek. De Verenigde Naties hebben voor een recordbedrag aan hulp gevraagd. Voor vluchtelingen uit de burgeroorlog in Syrië is 3,8 miljard euro nodig. De VN verwacht dat aan het eind van dit jaar de helft van de Syrische bevolking hulp nodig heeft. Op het strand van Terschelling heeft een groep toeristen 25 kilo cocaïne gevonden. De vondst was al een paar weken geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De straatwaarde is 45.000 euro per kilo. Het verzamelen van allerlei internetgegevens door Amerikaanse veiligheidsdiensten is een gigantische inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Dat zegt het CBP, het College Bescherming Persoonsgegevens. Het wil dat Eurocommissaris Reding de Amerikanen om opheldering vraagt. En de Britse koningin Elisabeth is vandaag op een bijzondere manier in het nieuws gekomen. Ze was te gast bij de BBC om het nieuwe gebouw van de omroep te openen. Tijdens het tv-journaal was ze ineens live te zien... achter een glazen wand in het decor. De presentatoren draaiden zich naar haar om en er ging een applaus op. Tot zover. Er staat nu 30 kilometer fieden. Een paar opvallende zaken op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat tussen Naarden en Eembrugge 8 kilometer Na nou, 13 van Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Berkel en Rode Reis 7. Staat daar een vrachtwagen stil en die blokkeert de rijstrook. Naar A73 richting Nijmegen is het dicht tussen knopend het Vonderen en Linnen. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Het verkeer naar Nijmegen, dat nog op de A2 zit... kan beter omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag. Welkom nou, terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan zo praten met Pier Moerland van Piet Moerland van de Rabobank. Maar uh, ja, tennis, dat, uh, dat blijft doorgaan. Uh, hoe gaat het met Djokovic tegen Nadal? Jan Rols. Ja, uh, Nadal heeft ook in de tweede set de Servië gebroken op 2-2. Dus nu is het 3-2 voor Nadal in de tweede set. Heeft dus al de eerste set gewonnen met 6-4. En Djokovic heeft het moeilijk in de hitte van Roland Garros in Parijs. Ik schat 5-26 graden. Nadal nu aan service op die 3-2 voorsprong dus in de tweede set. Haalt daar weer uit met zijn voorrent. En Djokovic moet echt alle zeilen bijzetten om die mokerslagen van Nadal uit alle hoeken te halen. Ik denk dat het een hele lastige opgave voor Djokovic wordt. Zeker nu die is gebroken in de tweede set. Nogmaals 3-2 Nadal, tweede set, eerste set met 6-4 gewonnen. Jan Roos. Hij was en niet Jan Roos. Maar mijn gast, heel lang de baas van de enige Nederlandse bank... met een onbesmet blazoen, de Rabobank. Die overleefde zonder staatssteun de financiële crisis. Genoot jarenlang de hoogste betrouwbaarheidsstatus AAA. Maar ook Rabo liep afgelopen tijd deuken op. Die AAA-status is iets verlaagd. De bank stopte met sponsoring van de wielerploeg na dopingbekentenissen. Medewerkers manipuleerden bij het vaststellen van de internationale Liborente. En er was er ook nog ruzie in de top. Aan de leiding van die top staat Piet Moerland. Welkom. Hoe staat het met de ruzie? Die ligt een half jaar achter ons. Maar die was er wel? Die was er op een ander moment. Dat wil ik niet verbloemen. Dat was ongemak. Ja. Zo rond de jaarwisseling. En dat gebeurt. En dat spreek je uit met elkaar. En dat is ver weg. En we hebben het zo druk dat we iedere dag weer volop... gezamenlijk trekken aan de belangrijke bank... Ja. De Rabobank. Het is, er werd veel over geschreven in de kranten ja. uh, over die ruzie. Uh, u zou bestuurder Gerlinde Silvis weggestuurd hebben... en daar de anderen niet over hebben geïnformeerd. Een andere bestuurder, Bert Brugging, was zo boos... dat hij niet op vergaderingen kwam. Een beetje een soap, hè? Ja, zo klinkt het misschien. Het is misschien ook uh, ietsje zwaar aangezet. Maar het was inderdaad zo dat, uh, ik ga niet specifiek op die casus in van de collega's uiteraard, maar er was een ongemakkelijke situatie rondom het niet herbenoemen van een, uh, een van de leden van het college. En daar waren we het niet uh, geheel en al met elkaar over eens. Nou ja, dan barst het wel eens even. Ja. Moet kunnen. U zit weer op één lijn? Volstrekt. Ja, we hebben iemand die dat goed volgt, is Pieter Lalkans van het Financieel Dagblad. Uh, even gebeld, die zei er dit over. Die bestuursruzie is nooit uh, goed. Voor een, voor een concern en zeker bij een, bij een bank niet, hè, waar het natuurlijk uiteindelijk allemaal om vertrouwen draait. Maar het kan ook het risico met zich meebrengen dat je binnen de bank ook, ook kampen krijgt. Hè. De een voor de een en de ander voor de ander. Uh, maar het is aan de nieuwe president commissaris, Wout Dekker, om te kijken hoe hij uh, met dit bestuur uh, verder gaat. En het zal me denk ik niet verwonderen als daar toch een, een wissel gaat plaatsvinden. Pieter Lalkens van het Financieel Dagblad. Ja, als je hem volgt, dan zou het u nog wel eens de kop kunnen kosten. Nou, ik ben 64 jaar. U ziet, ik zit hier uh, nog steeds. blakend van energie. <laughs> en, nog en nog steeds het hoofd van de Rabobank. Is, en nog steeds hoofd van de Rabobank. En het is inderdaad een raad van commissaris om uh, uit te maken wie er lid is van het bestuur. U gaat er vanuit dat u blijft. Voor zit hand zet ik op mijn post. Ja. Nou, dan, dat is fijn. Want dan kunnen we zo direct ook met u praten over de bank. Over de toekomst van de bank. Over duurzaam bankieren. Een van de speerpunten van de bank. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied dat Susanne Mathijs heeft geschreven. Dat ze googelde op uw naam. AAA-stijl, vrijdagmiddag lijf, Here we go. Zeeland 1953, Pieters 4 als de dijken bij Sint-Anna-Land bezwijken. De hardwerkende boeren redden hun magere lijven. Piet ziet hoe gezwollen koeien, kadavers voorbij komen drijven. Maar God is sterker dan het water en de wind. Het water kookt, maar niemand verdrinkt. Oh, behalve die arme koeien dan. Ze staan bij Piet op zijn netvlies gebrand. Zijn vader drijft een rijschool en een groothandel in vlees. Leent daarvoor bij een boerenbank die op het Zeeuwse land verreest. That's right. Ha. Piet is de slimste van de klas. En verdient zich in de wetenschap Cum laude in economie Is lang hoogleraar aan twee unies Wordt gevraagd voor de raad van de Rabo fuseert soepel en bespaart veel euro's Hij is aardig, trippelaardig Een zunige zeeuw, dus kredietwaardig Doping in de Rabo ploeg. libor gate, imago-schade De dijken breken net als vroeger Flashback naar die koeien, kadavers. Hij wandelt graag met zijn vrouw in de bossen. Woe. gaat los door een bacht te hossen. Schoffelt in de tuin in zijn vrije uur. Verslind bergen met vakliteratuur. Oh, yolo. De CEO van de Rabo. Piet Moeland uit sint land. Knappe kop, trippelaardig. Hoe lang is zijn bank nog kredietwaardig? Susanne Matthijs. Vera Kee en Henoe van Bodegraven over mijn gast Piet Moerland. Ik keek naar uw gezicht, maar ik kon daar eigenlijk geen uitdrukking op ontdekken. Nou, als, ik, als het gaat over 1953, de ramp... Ja. dan komen die beelden weer naar voren. Dat werd treffend vertolkt. Ja. En je weet eigenlijk niet, als je concreet aanknopingspunt mist... hoe ver je geheugen terug gaat. Scherp geheugen. Nou, ik was toen bijna vier jaar en ik zag heel scherp wat er gebeurde. Het water kwam in mijn dorp zijn er geen mensen te bedreuren geweest... maar dus wel vee, hè, zoals werd beschreven. Ja. Hou je leven lang bij, maar je hebt dus een concrete datum... 1 februari, en dan weet je dus dat die scherpe beelden... van de bijna vierjarigen nog... Nou, ik ben nu 64, zoals ik net zei. Dat, jaar, blijft, dat blijft je scherp, zien. Heel scherp. En het was bij ons zo... als ik dat eraan mag toevoegen... dat bij ons thuis, maar dat gold voor iedereen in Zeeland... of eigenlijk Zuidwest-Nederland... als er dan weer zo'n noordwestenstorm kwam... Hè, met springtij... Een maand later, maar ver in de jaren 50, dan ging iedereen naar boven. En dan werden, bij de havens werden er planken, vloedplanken gezet. En dan was het stil, omdat iedereen wist wat er toen gebeurd was. En dat heeft heel lang geduurd, en dan een nou, jaar of tien. Dan, dan, dan, dan verdwijnt dat. Zakt dat maar. wel af, ja. Maar is dat als, in gevallen van crisis of zware tijden... Of als u het heel, komt dat dan ook weer terug? Of? Uh, niet precies dat, maar wel dat je natuurlijk altijd heel goed op moet letten... wat er om je heen gebeurt en vooral kalm moet blijven. Dat is er eigenlijk ingestanst ongeveer. Misschien, ja. ja. Het is, uh, ja, ik zei het in de inleiding, uh, een speerpunt van uw bank is duurzaam... of ook wel ethisch bankieren genoemd. Hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot de rol van Rabo tijdens de bankencrisis? Nou ja, u zei al in uw inleidende woorden: Rabobank is uh, zonder staatssteun door de crisis gekomen, dus is duurzaam gebleken. Maar wat u terecht ook zei, wij maken deel uit, wij zijn een systeembank van het wereldwijde bankaire systeem. Rabobank is de leidende voet- en bank ter wereld. En je krijgt dus schrammen en klappen mee van zo'n crisis. Ja, want ook Rabo verkocht rommelhypotheken. Ook Rabo eh, verkocht beleggingsproducten eh, met risico's waar ze aan verdienden. Etc. Noem al die dingen maar op. Rommelhypotheken zou ik ze niet willen noemen. Ook wij. <Nu> <counseling> nee, wat dan? De, hypotheken waar we nu van zeggen dat we in hindsight dat misschien toen niet hadden moeten doen. Omdat het rommelhypotheken waren. Nou, dat zeg ik niet. Dat herhaal ik. Maar het was toen zo rond de EU-wisseling, begin van totaal de crisis eigenlijk in 2007... dat we allemaal een beetje op hol waren geslagen. Iedereen nam te veel krediet, bedrijven, banken. Hè? Rabo uh, deed het, maar iedereen deed het. Ik denk dat wij het veel minder deden. Als je bijvoorbeeld neemt de, de, de kredieten, de schuldpositie van de Rabobank... ons eigen vermogen is altijd eigenlijk robuuster geweest dan gemiddeld in de sector. Maar is het dan minder erg als je het minder doet? Uh, je moet je voorstellen, je zit in een wereld en die, die, die, die zit zo in elkaar. Wij zitten allemaal zo in elkaar. Beleggers wilden ook producten waar ze morgen rijk van werden. Dat was toen. En dat kun je nauwelijks meer voorstellen als je erop terugbrengt. Dat was toen normaal. En daar moest je meedoen? Je maakt deel uit van het systeem. Je maakt deel uit van het systeem, maar je hoeft niet mee te doen aan bankieren. En ik houd vol dat dat ook niet gebeurt. Nee, je hoeft niet mee te doen, maar uh, u deed het wel. Nou, wij hebben producten verkocht zoals, laten we maar noemen, de aflossingsvrije hypotheek. Aflossingsvrije hypotheek is eigenlijk, een, als je er nu naar kijkt, een collectieve dwaling geweest in Nederland. Het is ook mm. het enige land ter wereld wat ik ken dat het heeft gevoerd. Ja. Dat is ontstaan in de jaren 80. Overigens niet bij Rabobank, bij andere partijen. Is door de fiscus gefaciliteerd. Ja. Maximaal ene, en dan dertig jaar lang. En nu zien we dus dat dat de huizenprijs omhoog heeft gebracht. Ja. En dat veel mensen nu met schuldpositie zitten. En te weinig hebben afgelost. Daar wordt nu en anders over gedacht. Er maar wordt over gedacht. ik bedoel eigenlijk op wat ernstigere zaken. Want ik heb het dan nog niet eens gehad over de Libor-affaire. Die, die Rabo herstelde samen met andere banken die internationale rente vast. He, waar financiële transacties weer op gebaseerd zijn. En daarbij is gemanipuleerd. Dat gaat wel iets verder. Ja, dat zegt u. Maar uh, ik moet hier zeggen, omdat die zaak nog onder onderzoek is. En daar alle uh, juridische aspecten aan zitten. Dat ik daar niet meer over kan zeggen nu, dan wachten het tot het moment dat dat onderzoek is afgelopen. Ja, want de boete eerder... moet nog vastgesteld worden. Ik, ik verwacht dat, uh, dat dat in de loop van dit jaar gebeurt. En ik heb eerder gezegd, ik hoop Wat, dat dit onfortuiging... dat er is gemanipuleerd, dat staat wel vast. Ik ga niet op het onderzoek in. U kunt dat uh, blijven vragen. Maar nou, u, hangen... zegt, u verwacht dat die boete dit jaar vastgesteld zal ik worden. Ik heb gezegd dat ik verwacht dat de, zaak, de afsluiting van die zaak dit jaar nog plaatsvindt. Dat hoop ik ook. Maar denkt u ik... ook dat eruit kan komen dat er niet is gemanipuleerd door de Rabobank? Ik ga niet inhoudelijk in op dat onderzoek. Want er zitten allerlei juridische uh, klemmen mm -hmm. en, en, en, en, en disputen aan... Ik geloof niet dat het in belang is van de bank dat ik daar uitspraak over doe. Het enige wat ik zeg, en dat hoop ik ook, dat dit onfortuinlijke hoofdstuk... Uh, uh, want daar word je niet vrolijk van, dat we dat nog in de loop van dit jaar... Ach, kunnen afsluiten. afsluiten. Ja, nou ja, in ieder geval, uh, hoe dan ook, uh, of ze nou in grote mate voorkwamen... of minder grote mate, ook in uw tijd, ook onder uw verantwoordelijkheid... toch op zijn minst dubieuze zaken bij de Rabobank. Dat staat toch haaks op dat duurzaam bankeren? Ja, kijk... Uh, over dat Libor-onderzoek nogmaals. Maar als dat meer u in algemene zo. zin ja. yeah. zal ik niet ontkennen... dat er in een organisatie met 65.000 medewerkers... dat er ook dingen gebeuren, fouten worden gemaakt... zoals overal fouten worden gemaakt. Ja. Dus dat is ook bij Rabobank. Ik wil hier staande houden dat het gros van onze medewerkers. En dat geldt niet alleen voor de Rabobank, maar voor de collega-banken. Zochtens naar het werk gaat met de beste bedoelingen... om de klant een goed product... Dat wil ik onmiddellijk van u aannemen. Maar weet u wat nou het grappige is? Want veel mensen... U zegt, wij deden het weinig. Uh, we doen het misschien nu wel helemaal niet meer. Althans, dat doet u uw best voor. Maar uh, dat zeiden alle wielrenners van de Raboploeg ook... toen ze betrapt werden op doping. Heel veel mensen maakten zich druk over uw argumenten. Frits Barend zit hier, die heeft hier nog een column voor gelezen. Die vond het nogal onzinnig dat u uh, de renners... Verweet dat het een uh, uh, schande was wat ze deden, dat de sport door en door verrot was... maar dat u over de bankiers zei, ja, we konden niet anders. Nee, dat zei Frits ook net uh, hiervoor die uit dat hij zich daaraan gestoord had. Aan die uitspraak, toch blijf ik bij die uitspraak. En we hebben nog eens een keer met de mensen die er nauwer bij betrokken waren... Uh, op een avond gezeten en die hele film teruggespoeld. En daar kwam het beeld uit naar voren... Ja, wij wilden het anders. We wisten wel dat er iets was met die wielersport. Maar wij zouden er medische bij betrekken. En we zouden daar allerlei programma's aan verbinden. We zouden breder trekken, ook voor de jeugd. Ja, en we zijn er toch ook in getuind, In die zin dat je afgaat op verklaringen. Dat je afgaat op, uh, op tests. Hè? Want nou ja, wij zeiden en, als er een test nee, is... Het verhaal is bekend. En dan zegt u, concluderend, die sport is door en door verrot. Maar dat zegt u niet. Van de bankenwereld, waar hetzelfde gebeurde. Nee, als het over de bankenwereld gaat, dan zou ik dat niet in generiek zin willen zeggen. Ik zeg wel dat het financiële bestel op hol is geslagen in de aanloop naar de financiële crisis. En daar maken banken ook deel van. Maar dan meet u toch met twee maten als u die, die, die wilders... want die, die waren daar niet alleen Frits Barend, maar die wildrenners zelf waren ook nogal uh, verbolgen over uw uitlatingen. Als u hen het wel kwalijk neemt dat ze meededen aan een systeem... waarvan zij zeggen, ja, we konden niet anders... maar voor bankieren is dat een geldige excuus. Nee, maar dat is voor het bankieren precies hetzelfde. Als ik zeg op hol geslagen en te dit en te dat... dan is dat dus niet goed. En dat veroordeel ik ook. Ook dat wat er bij Rabo en onder de eigen verantwoordelijkheid is gebeurd. Als dat bij is ons is gebeurd, als er bij ons fouten zijn gemaakt... dan heb ik, dan heb ik daar uh, geen goed oordeel over, geen goed woord voor over. Dat gebeurt overal, heb ik gezegd. Misschien is het wel veel erger, hè? want de, de, de, het gedrag van de bank... heeft uiteindelijk veel meer schade aangericht in de samenleving... dan het gedrag van die wielrenners. Ik denk dat dat uh, in algemene zin kun je zeggen dat er schade is aangericht. Ik wil het tegenover stellen dat het niet alleen het gedrag van de banken is. Het is een collectief proces geweest waar we allemaal in zaten. Maar collectieve overheden. schuld is minder schuld? Is niet minder schuld, maar u was erbij, ik was erbij, we waren er allemaal bij. Heeft u spijt van uw uitlating over uh, ja, dat min of meer goed praten van het gedrag van de bankiers? Nou, ik praat het niet goed. Ik praat niet goed dat het financiële bestel op hol is geslagen in de aanloop naar de crisis. En we hebben nu de analyses hoe dat is kunnen gebeuren. En we moeten dat niet weer laten gebeuren. En dat betekent dus dat we anders moeten handelen wat betreft de bouw, opbouw van schulden. En dat we in, in de bediening van klanten en in het nemen van risico's en al die dingen die te lichtvaardig, achteraf bleken te gebeuren, dat moeten we niet weer doen. Dat wil u voorkomen weer... in de toekomst. De toekomst is ook belangrijk. Want nou ja, als het daarover gaat, de rabo bestaat niet meer... maar de crisis bestaat nog steeds. Uh, op. Onder andere daarom moest u bekendmaken dat u maar liefst 8000 van de 28.000 banen... moet gaan schrappen, heel veel kantoren bij, moet gaan sluiten. Dat is Bij nogal het binnenlandse vast. bankenbedrijf, ja. Naar verwachting 8.000. Dus mogelijk nog meer bedoelt u? Uh, bij het binnenlands Bankbedrijf, dat zijn onze aangesloten banken... heb ik de uitspraak gedaan. Ik verwacht uh, in de orde van 8.000 uh, over de komende vier jaar. 3,5, mm -hmm. jaar tot en met 2016. En dat heeft alles te maken. Niet zozeer met de bank, maar met het veranderende klantgedrag. Weet u hoeveel mobiel uh, bankierklanten er zijn? Bij de Rabobank komen er 100.000 per maand bij... die via het mobieltje hun bankzaken doen. Komen nooit meer op een kantoor. U heeft die kantoor niet meer nodig? We kunnen ze niet allemaal uiteraard. We zullen een aantal kantoren nodig hebben. Want mensen hebben fysiek contact nodig voor adviezen en dergelijke. Maar het zal veel minder worden dan de 800 zoveel die we nu nog hebben. En wat blijft er dan over Van GABO als coöperaties met tentakels in de samenleving? Ja, maar die is niet alleen afhankelijk van de fysieke uh, aanwezigheid. Je kunt ook door het virtuele bankieren. Dus via het internet en via uh, het mobiel bankieren. Onze lokale banken zijn geworteld in hun werkgebieden. Er zijn 134 banken op dit moment. Daar kan dat virtuele kanaal ook een rol in spelen. Je kunt ook vergaderen en, en, en nieuwe vormen van contact kun je organiseren juist met het virtuele kanaal. Dus het kan een verrijking, een extensie betekenen ten opzichte van wat we traditioneel kennen, een vergaderzaaltje waar mensen bij komen. Dat zien ze nog niet helemaal bij FNV Bondgenoten. Die vrezen dat u eh, juist dat wat de Rabobank uniek maakt om zeep helpt. Luister naar Jan-Paul Veenhuizen. Elke dag komen er berichten over enorme sluitingen van kantoren, sluitingen van uh, pinautomaten, etc. En dat is toch iets wat de Rabobank ook wel onderscheidde van de andere banken, namelijk die lokale gebondenheid. Het feit dat men heel erg op zijn klanten lokaal gericht was, uh, zijn ze niet het kind met de badwater aan het weggooien? Jan-Paul Veenhuis. Uh, nou, dit is een heel relevant punt. En ik laat niet na om in ieder optreden wat ik bij de bank heb en daarbuiten... hier op dit punt te wijzen. Wij zijn een coöperatieve bank. Die moet het hebben van dat onderscheidende coöperatieve... dat netwerk, dat verbonden zijn met de gemeenschap ja. en met de mensen. En dat bent u nu voor de, voor, voor de helft uh, aan het opheffen? Nou, u moet zich voorstellen toen de twee de rechtsvoorgangers van Rabobank... de Raiffeisenbank en de Boerleenbank... Uh, misschien herinnert u zich dat in 1972... Ja, zeer, zo dat waren er meer dan 1200 lokale banken. Nu zijn er, ik zei het, 135. Toen waren er veel veel meer kantoren. Ik heb niet het idee dat het de kost is gegaan... van de coöperatieve identiteit van de Rabobank... Ik wil maar zeggen, dit proces gaat door. En u moet zich voorstellen, wij moeten aan leden... en dat zijn soms ook slagers en bakkers uitleggen... als er bij u in de winkel nu nog zes mensen komen op een op kantoor. En wij moeten twee mensen hebben op dat kantoor. Ik zou het ook sluiten. Maar dan is er toch geen sprake meer van, van, van, van, zoals u zegt, die binding me, eh, op, op locatie. Als je een internetbank... U zet ook zwaar in op internetbank hier, ja. ja. Dan, dan, dan, is het toch, dan onderscheidt u zich in die zin toch niet meer van al die andere banken? Ik denk dat het virtueel bankieren, dat dat overal op een efficiënte en heel doelmatige, op de klant gericht, dat gebeurt overal. Waar wij ons onderscheiden is dat wij leden hebben, een ledenraad hebben, lokale commissaris, diep in de netwerken zitten. En dat wij ter plekke ook verbonden zijn via het uitdelen van coöperatief dividend. We moeten even naar heel veel nieuws van de NWS. Marjan Koekoek. Ja, het kabinet steunt de NS om te stoppen met de Vira. De hoge snelheidstrein van de Italiaanse producent Ansaldo Breda keert definitief niet terug. Het kabinet geeft de NS tot oktober de tijd om te komen met een alternatief voor de Vira. De concessie die de NS kreeg om het vervoer op de hoge snelheidslijn naar Brussel te verzorgen, wordt dus nu nog niet ingetrokken. Tot zover. Blijkbaar is de minister van Financiën, Dijsselbloem... ook om verstandig besluit, vindt u, om te stoppen met de Vira? Ik vind tot nu toe ieder besluit van de minister van Financiën verstandig. Dus dit Kijk, zal ook verstandig zijn. Het is ook heel verstandig van u om dat te zeggen? Ja, maar het is ook omdat ik het vind. Ja, maar die Vira heeft u dus zich daarover verbaasd? Over dat... Ik heb dat gevolgd. En uh, ja, ik zei net, er worden overal fouten gemaakt. Uh, ja. uh, niet alleen bij <laughs> niet de alleen banken. Bij banken. Nee. Nee, dat gebeurt overal. Bij de... ja. Goed, nee, laten we het hebben. Want deze week namelijk uh, kwamen experts van uw bank naar buiten... met de mededeling dat de bodem van de huizenprijs. In zicht is. Ja, en dat is op zichzelf uh, welkom nieuws, is ook ja. positief op gereageerd. Daar zijn ook wel aanwijzingen dat die in zicht is... We horen van makelaars bijvoorbeeld dat er weer wat meer loop is in de kantoren. We zien dat de transactieaantallen per maand en per kwartaal zich stabiliseren. Ja, en er is nu, laten we zeggen, 20, uh, 25 procent van die prijs af. Ik denk dat veel mensen wachten tot die bodem terecht is. Mm -hmm. En er zit heel veel in de pijplijn. Ik heb u en... wel eens eerder horen zeggen... je moet eigenlijk niet meer zeggen die huizenprijzen blijven dalen... want dat wordt een soort self-fulfilling prophecy. Is juist. Maar dit soort dingen, dat ze namelijk niet meer gaan dalen, moet je wel zeggen dat de bodem in zicht is. En, uh, want het wordt dan ook een zelffulfillingprojectie? Ja, maar dat, je moet ook een zeker optimisme en positivisme willen uitstralen. Want als wij met ons allen blijven doemdenken... dan komt het met die economie ook niet goed. Maar, Misschien kunt u beter dit, de hypotheekrente verlagen dan? Ja, dat zouden we kunnen doen. Uh, dat hebben we ook recent gedaan... omdat de kapitaalmarktrente omlaag is gegaan. Maar banken moeten ook denken aan hun eigen financiële gezondheid. Ze zijn belangrijk voor de samenleving. Moeten. Maken, ja, maar ik weet weet het, er is veel kritiek op, uh, uh, de, de, de Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond. Omdat in omringende landen die rente nog altijd 1 tot 2 procent lager is. Klopt, die is een procent lager, bijvoorbeeld in Duitsland. Uh, daar is ook de spaarrente 1 procent lager. En dus de grondstof voor hypotheken. Dus, dus Je, je zegt, kunt dat niet zo met elkaar vergelijken. Dan moet je ook in aanmerking nemen de funding. Hè, dus waar die middelen vandaan heen, mm -hmm. hoe, hoe duur die zijn. Toch vind, vindt Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis die rente nog steeds te hoog? En hij weet ook een manier om omlaag laag te krijgen. Nou, de koninklijke weg zou natuurlijk zijn, en daar wijst de ACM ook op... dat we moeten gaan wachten tot er meer concurrenten komen op de Nederlandse hypotheekmarkt. Maar ja, dat duurt ons veel en veel te lang. De overheid moet deze overwinsten gaan verbieden. Een verbod op overwinst op de hoge marges. Ja, kijk, dat wordt overwinst. Maar wie zegt er dat het overwinst is? Ik, nou ja. ik, als ik zeg dat het een normale, faire prijs is... die nodig is voor de bedrijfseconomische gezondheid voor een bank... zo goed als een slager ook een marge moet hebben op het vlees wat hij verkoopt dan stel ik dat daar tegenover. En dat wil ik hier zeggen. Ja, de autoriteit, uh, consument en markt, die zegt... sinds de crisis zijn de marges dus dat wat u verdient alleen maar toegenomen. En gisteren op deze zender was de hoogleraar Corporate Finance, Jaap Koelewijn... die zei, ze hebben bovenop inderdaad de kosten die ze hebben... ook nog eens een hogere marge gelegd als verdiensten. In de crisis was er een situatie, jaar of vier, vijf geleden... dat de marges eigenlijk niet toereikend waren... Dus u moest ze... dat doen om uw kosten te kunnen dekken? Ze waren niet toereikend. Er waren de buitenlandse uh, laat ik zeggen, partijen die eigenlijk inbraken met tarieven die niet houdbaar waren. En ook met voorwaarden. Dat was een ongezonde situatie. In mijn beleving is een gezonde situatie dat er gezonde concurrentie is. En ik herhaal hier wat mij betreft meer concurrenten. van de buiten... buitenlandse concurrentie? Gaarne. als het op level playing field. Dus tegen gezonde voorwaarden en concurrentievoorwaarden hun werk. Ja, want dat is dan niet zo, begrijp ik. Nou, dat, als ze dat doen, dan vind wat ik dat... Heeft, okay. uh, de, de, het verschilt al als het om de rente op spaargeld en de hypotheekrente uh, gaat? Nou, in algemene zin moet je dus oppassen... dat uh, door allerlei staatssteun die is, uh, verleend is... dat daardoor de concurrentieverhoudingen niet verstoord raken. Dus ik pleit altijd ervoor... er moet een level playing field zijn, gezonde concurrentieverhouding. Wat mij betreft komen er buitenlandse toetreders... zo goed als wij als Rabo ook... En veel buitenlanden werkzaam zijn, vind ik heel gezond. En ik, ik zeg, klanten moeten te kiezen hebben. En er moet gezonde concurrentie zijn en faire prijzen. Gaan we zo uit de crisis komen, met meer concurrentie uit het buitenland? Ik vind dat concurrentie essentieel is voor een vitale economie, ja. Hm. Het is, uh, want wat Duitse uh, hypotheken zouden hier aangeboden gaan worden tegen een lagere rente. Uh, dus dan, dan, dan uh, lopen alle klanten bij u weg, of niet? Nou, dat zal niet gebeuren. Uh, uh, wat die Duitse partijen doen, voor, voor zover ik dat heb kunnen zien... is producten aanbieden die je niet kunt vergelijken... met de producten die wij of Nederlandse banken aanbieden. Op een aantal termen, op een aantal voorwaarden. Ik begon met de vraag of u nog lang blijft bij de Rabobank. U bent binnenkort 65. Betekent dat dat uh, over een tijdje afscheid van u gaan nemen als baas? Ik herhaal, ik ben 64. Ik ben spring... Vitaal, zoals u ziet, en blaak van energie en van plannen. Maar het moment waarop ik wegga, is de beoordeling aan de commissarissen van de bank. En ook een beetje aan mevrouw. En als het aan u en uw vrouw ligt, dan blijft u nog lang? L laat ik dat nog eens even in het midden laten. <laughs> Dank u wel dan voor dit gesprek. En ik wens u veel succes bij hoe lang u verder ook nog baas bij de Rabobank blijft. Piet Moerland. Nog even kijken hoe het bij Roland Carosta, Jan Roels. Ja, compleet andere wedstrijd geworden. Djokovic heeft Nadal twee keer gebroken in de tweede set en heeft zojuist de tweede set binnengehaald met 6-3. Dus Nadal eerste set 6-4, Djokovic tweede set 6-3. Het wordt hier nog een lange boeiende strijd in deze eerste halve finale op Roland Garros. Zo direct Lilian Marijnis en Erik van den Burg in debat over bezuiniging in de thuiszorg. Maar nu is de vrijdagmiddag live bonus track. Op radio hoort u hem tot aan de reclame. Op internet in zich geheel te zien en te horen op onze site vrijdagmiddaglijf.avro.nl Michia Leek. Op Pinkpop, nu al op Radio 1, akoestische live optredens van Kensington And some poets Bloodsen Rallies Christopher Green.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 En ik heb nog een pensioen van de bank. Er wordt toch al voor alles gezorgd? Is toch geweldig? Ik voel me zo safe en veilig. Dit is een heerlijk land. Vinden dat jullie dat ook moeten vinden? Verkoopt mevrouw Buchel Nederland het best? Of ben jij de beste verkoper van Nederland? Deel jouw verhaal op de beste en maak kans op je eigen strandhuis.